Ruim 40 Britse bedrijven hebben een akkoord gesloten om minder plastic verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken. De bedrijven die meedoen zijn goed voor 80% van het plastic verpakkingsmateriaal dat via supermarkten wordt verspreid. Onder meer voedselproducenten als Unilever en Procter Gamble doen mee, evenals supermarkten Tesco en Lidl. De bedrijven beloven onnodig plastic om hun producten te vermijden...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 Het weernocht is eerst nog wisselvallig met verspreid over het land een aantal buien. In de loop van de middag verdwijnen de buien en schijnt de zon geregeld. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen op Koningsdag raakt het later bewolkt en vooral... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 In your Mind op. Wat een heerlijk zomers nummer. Dankjewel, Jacques, voor dit uh, nummer. Trouwens, de techniek vandaag, want dat had ik helemaal nog niet gezegd, is in handen van Jacques Jozef Tangmeijer. Dankjewel voor je muziek weer. Goed, bij ons is uh, aangeschoven Anouk Beijers. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, raadslid, maar we hebben net al even gesproken met elkaar over wat je eerder in het dorp allemaal gedaan hebt. Uh, en je hebt uh, gewerkt bij het Sociaal Wijkteam. Ja. En bij Zorgbalans heb je gewerkt. Dus je kent het dorp goed. En je kent ook dat wat de nood is in het dorp. Ja. Maakt dat het makkelijk? Nou klopt. Ik, uh, ik werk nu zo'n vijf jaar uh, in, in de zorg, bij, bij Zorgbalans inderdaad. En daarvan uh, een aantal jaren ook in Zandvoort Noord. In het buurteam. En uh, afgelopen jaar heb ik het, uh, de start van het Sociaal Wijkteam... mee mogen maken als wijkverpleegkundige. Uh, en ben ik eigenlijk, eigenlijk onder andere door het werk... wat ik voor de raad zou doen... Uh, heb ik keuze moeten maken om daar uh, mee te stoppen. Dus ja... Ik vind dat het, dat het mij heel erg helpt om, om in ieder geval het de, de sociaal domeintak, zeg maar, de zorg en welzijn, en ja, dat ik daar wel echt heb meegemaakt hoe dingen gaan en ook waar knelpunten zijn. Je kent veel mensen daardoor, veel mensen gesproken de afgelopen jaren. Dus ja, ik heb dat mij wel kan gaan helpen in mijn werk als raadslid. Waarom wilde je raadslid eigenlijk? Waarom ben je met Ja. ja. Nou, eigenlijk uh, ja, twee vragen, denk ik, als, als het werken dat als raad zit. En, en bij welke, dat ik bij het CDA terecht ben gekomen. Um, nou, ik ben eigenlijk al jarenlang ben ik wel politiek altijd betrokken geweest. Altijd uh, nou ja, veel mensen die ik kan spreken en dat ik me er eigenlijk wel mee aan het bemoeien was. Alleen ja, altijd ja, op, de, op de achtergrond. Uh, nou, en eigenlijk, uh, ik zou een anderhalf jaar geleden besloten van... Uh, laat ik nu toch echt uh, me actief willen gaan inzetten voor de lokale politiek... Um, nou, ik, ik, ik ben toen heel bewust gaan kijken van welke partij past het beste bij mij. Gekeken ook naar de verkiezingsprogramma's, naar de uitstaling van de, van de partij... of het aansluit bij, bij hoe ik in elkaar zit. Uh, en dat bleek bij het CDA helemaal te kloppen. Dus eigenlijk ben ik op die manier daar terecht gekomen. En nou, eigenlijk is het wel in een uh, sneltreinvaart uh, gegaan. En dan heb ik de kans uh, mogen krijgen om uh, nou ja, toch wel hoog op de lijst uh, te komen... Ik stond op nummer twee, ja, ja, ja. tussen Gert-Jan en Kees Mettes. Het is wel met twee hele ervaren heren <laughs> links en rechts van mij. Ik en denk dat men ja. het ook heel goed vond dat er een vrouw in de politiek okay, ja, komt. Ja. Het is wel spannend natuurlijk, ja. jong en, en dat is wel natuurlijk politiek gezien weinig ervaring. Maar ja, ik merk ook gewoon heel veel steun krijgen van de partijen om me heen. Uh, nou en ook eigenlijk van uh, sowieso van de inwoners, dat ze toch denken van nou, dat ze me ook de kansen geven om, uh, om ook te kunnen groeien, ja. Dat, uh, dat voelt wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, ja. ja sowieso. Ik, ja. ik heb ook tegen iedereen om mij heen gezet... ga stemmen en in ieder geval op een vrouw. <laughs> dus, nou, dat hebben ze gedaan, nou, dus daarom ben je ja, inderdaad ja, ja, ook gekozen. Ja. ja, zeker. Um, heb je voor jezelf een, een soort plan gemaakt... van zeg maar, wat je in de loop van de tijd nu gaat doen? Is er iets specifieks waarvan je waar je van zegt... Nou, daar ga ik mijn tanden in zetten, daar ga ik mm -hmm. me op storten... Mm -hmm. Nou, er zijn wel dingen binnen het sociaal domein die, uh, die er voor mij wel erg uitspringen... Waar ik, uh, ja, waar ik niet voor wil waken dat de lijn die de afgelopen vier jaar is ingezet... Uh, dus toch ook wel het minimabeleid wat toch wel stevig is neergezet... Um, en ook de, de WMO-voorzieningen, dat daar ook meer geld naartoe blijft gaan... Hè, en, uh, en dat, dat, dat die lijn uh, ook gevolgd wordt de komende vier jaar... Uh, dat er aandacht voor is. Uh, sowieso GGZ-problematiek is voor mij een, uh, een punt waar ik, uh, ja, waar ik de komende jaren... wel echt aandacht voor wil vragen omdat ik merk dat die problematiek gewoon groter aan het worden is... en dat de, dat de belasting eigenlijk zodanig is voor, voor de organisaties. Dat er nu veelal problemen zijn, ook voor de politie... die de overlastmeldingen veel meer krijgen. Uh, buurtbewoners die veel meer overlast ervaren. En dat ik wil kijken, van, goh, kunnen we daar als gemeente ook toch nog wat Dat zijn verwarde mensen, zijn dat ja, ook. Hè? Hoe ja, komt het dat ja, voor... er zoveel verwarde mensen zijn? Jeetje, nou, hoe dat komt, dat vind ik wel lastig. Het is wel ja, zo dat... Je hoort er uh, veel over, ja, er zijn veel verschillende ideeën over hoe dat kan... waardoor het nu wat, uh, wat, wat meer opvalt ook. Um, Eén daarvan is, uh, is, is denk ik ook wel de, nou ja, toch wel de, de sluiting van, van een aantal klinieken. Uh, van opnameplekken. En dat er toch gekeken wordt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Dus niet alleen ouderen, maar ook uh, mensen met, uh, met, ja, met, psychische met psychische problemen. problemen. Uh, alleen er moet natuurlijk wel een uh, goede begeleiding tegenover staan... En, en dat is vaak zoeken. En ook met de krapte op de arbeidsmarkt rondom die banen. Um, ja, heb ik het idee dat je dat nu wel wat meer gaat merken inderdaad. Ja, ja. ja en naast GGZ-problematiek um, hebben we natuurlijk de Zandvoortpas in, uh, in Zandvoort. Zijn natuurlijk wel wat voordelen al uit. Maar ik heb het idee dat we samen met uh, bedrijven in, uh, in ons dorp... dat we daar veel meer voor zouden kunnen doen. Uh, ik heb ook de afgelopen jaar ook al met mensen gesproken... die aangeven van, goh ja, als mensen zo'n pas hebben... Mogen ze, mogen ze bij ons best wel... Voor De helft naar een voorstelling toe of naar eh, wat dan ook. Alleen dat is eigenlijk nooit vastgelegd. En ja, ik beetje stel me dat toch wel ook. Dat is taboe ook, hè? Want ja. mensen die, die voelen dat ook wel een beetje als een soort stempel. Dat als je zo'n pas hebt, die krijg je dan er, alleen iets, maar. Dan hè, als je mm -hmm. een, een, een, een lager inkomen hebt, of in ieder geval minder, mm -hmm. minder inkomen hebt. En dat je dan daarmee dat voordeel kan halen, dat moet uit die taboe sfeer. Dat moet, dat moet ja. je niet zien als. Als zielig, maar nee. als een extra. En ja, dat, dat, ja. dat kun je gewoon gebruiken. En het is ja. niet erg dat je dat doet. Nee, dat kan dat je juist alleen maar helpen. Dat kan, je helpen ja. Ja. dat kan je helpen door uiteindelijk misschien juist wat meer nou ja, rustige financiële rust. Waardoor je ruimte, waardoor je weer, weer verder kan. En wat je weer wat kan opbouwen inderdaad. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat zijn een aantal, aantal zaken. Uh, ja, wat nog meer, nou, we hebben het al een keer eerder over gehad. Over uh, duo raadlidschap. Dat is iets wat ik uh, samen met uh, nou ja, de meeste eigenlijk de dames bij ons binnen de partij... Uh, uh, toch wel heb uh, nou ja, gemeld enig tijd geleden. Uh, dat is helaas iets wat, uh, wat niet binnen de gemeenspolitiek hoort... maar dat, dat moeten we dan echt uh, landelijk uh, gaan oppakken. Dat bestaat nog niet? Nou, je hebt duo nu wat, je, wat genoemd wordt... en dat is eigenlijk wat in Zandvoort buiten gewoon raadslidschap is. Ja. Alleen, wij willen gaan kijken... is er ook mogelijkheid dat je ook echt stemrechtig uh, bent als duoraadslid? En dat is nu niet zo... Mm. En dat je ook echt taken kan gaan verdelen. Dus dat je nou ja, als twee jonge werkende moeders... samen een, een functie als raadslid kan, kan bekleden. Dat zou mooi zijn. En dat je dan ook nou, gaan kan kijken of hoe gaan we het ja. verdelen. Ja, en niet alleen voor dames natuurlijk. Er zijn genoeg uh, uh, nou ja, hardwerkende heren... Die, uh, die het heel graag zouden willen om als uh, raadslid uh, te gaan werken. Maar die toch ja, zich tegen laten houden door uh, ja, de, de tijd die het, uh, die het allemaal kost. Ja. En als je dat misschien samen zou kunnen doen... Uh, ja, kan je wel een hele nieuwe... Uh, nou ja, een nieuwe aanwas gaan creëren, geloven wij. Dus je dan... hebt uh, natuurlijk nu al wat dingen meegemaakt in de, in de Raad. Uh, uh, hoe is je dat bevallen? Is, is, vond je het uh, ingewikkeld of zeg je van... nou, uh, het is eigenlijk wat ik verwacht had of was het totaal anders? Ja, ik ben er heel erg uh, open in gegaan. En, uh, nou, dat, dat merken denk ik de andere raadsleden ook wel. Dat ik, uh, ik stel me heel erg open op en ik laat het allemaal op me afkomen... Uh, we zijn vorig weekend zijn we met de gehele raad uh, zijn we weg geweest Een soort nou, ja, zogeheten heissessie. Ja. Was dan niet op de hei, maar in, uh, in Noordwijkerhout. Ja, en, en dat heb ik echt als heel erg prettig ervaren. Ik, uh, nou, ik merkte dat de sfeer was, was goed. Onderling tussen alle raadsleden. We uh, elkaar echt wel uh, beter leren kennen. Ook veel thema's uh, ook over debatteren. Hoe je dat nou op een goede manier uh, Integriteit binnen de raad. En ik, ik merk wel ook van in ieder geval wat ik terug hoor. Van uh, nou, mensen die al de langere periodes uh, hebben gezeten. Dat, uh, nou ja, dat, dat, Hoe we er nu in staan met elkaar is wel al een ander gevoel dan hoe het afgelopen jaar is gegaan. We willen ook echt wel graag vooruit. Bedoel, dat is natuurlijk ook wel te zien aan het raadsbreedprogramma waar we mee bezig zijn. Uh, ik denk dat dat een hele goede stap vooruit is in een nieuwe manier van, uh, van politiek bedrijven. Ja. En, Was ja, de formateur er ook sfeer. bij betrokken? Bij het weekend? Ja? Nee, nee, nee, nee. Dat was nee, alleen onderling. Dat de... was echt onderling. En wie ja. waren er allemaal bij? Van, vanuit uh... Van, ja, vanuit de, de, de nieuwe raad, zeg maar eigenlijk. Nou, eigenlijk alle, alle raadsleden, alle zeventien waren uitgenodigd. En de uh, burgemeester Nick Meijer was aanwezig. Die was er ook? Ja, en de griffie. Mm -hmm. uh, en uh, de gemeentsecretaris was erbij. Okay. Ja, ja, en er waren een aantal raadsleden die uh, nee, door persoonlijke omstandigheden niet konden komen. Maar die hebben uiteraard daarna bijgepraat wat er allemaal gebeurd is en besproken. Dus uh, ja, het was erg prettig. En hebben jullie nog iets leuks gedaan op het strand? Nee, nee, nee. We, zijn eigenlijk niet, we zaten niet op het strand. Um, wat, we wel, wat wel heel erg leuk was ook wel om te zeggen... is uh, we hadden een, een vrije avondprogramma, zeg maar. Uh, en toen hebben we een, uh, een pubquiz gehad met z'n allen. En dan over vragen over Zandvoort natuurlijk. Hè? <laughs> en uh, ik zat echt in het damesteam. Met, uh, met Belinda, ja. met Maaike Koper. Mm -hmm. en we waren eigenlijk met eigenlijk alle vrouwen hebben een team gecreëerd. En ja, ik... Ik kan dat nu hier wel zeggen. Dat, ja, wij hadden natuurlijk wel gewonnen Ja, maar <laughs> Tuurlijk! <laughs> Uiteraard. <laughs> Tuurlijk! Ja, ja dus dat, dat was wel heel erg grappig. Ja, de, sfeer, de sfeer is gewoon goed uh, op zo'n weekend. Ja. ja, en daarna gaan, gaan we weer verder. Ja. En we zijn natuurlijk nu heel druk uh, de afgelopen week weer bezig geweest uh, met, uh, met meedenken over het raadspreekprogramma, samen met de informateur. Mm -hmm. We zijn wat van wat de week heb afspraken gemaakt. Mm -hmm. Sorry. Wat verwachten jullie zeg maar nu uh, wat er als eerste gaat gebeuren? Ik bedoel, waar zal de eerste hamerklap uh, op gedaan uh, worden? Nou, er wordt nu, er is een basis gelegd van een raadsbeetprogramma... En uh, daar wordt uh, komende maandag en dinsdagavond met de fractievoorzitters uh, gaan, gaan, wordt weer bij elkaar gezeten. Om dat uh, nog beter te gaan bekijken. En dan niet op details, maar echt op hoofdlijnen. Van welke hoofdlijnen kunnen we nou in het raadsbeetprogramma schrijven? Ja. waar we in, ons in kunnen vinden. Ja. Um, de verwachting is dat, uh, dat alle partijen dat woensdag, uh, eind van de dag, begin van de avond uh, ontvangen. En dan hebben we nog tot maandag om dat uh, met de fracties uh, allemaal uh, nog uh, ja, goed, uh, goed in te zien, goed door te lezen. En de verwachting is eigenlijk dat dan volgende week, de maandag daarop, dus wat zal dat zijn? Het is dan de dertigste, meen ik. Ja. Um, ja. Dat we dan een zogeheten go-no-go -no -go geven. Van is dit een lijn waar we mee verder willen? Uh, ja, en we hopen eigenlijk uh, allemaal, als is de intentie, dat we, dat we gaan voor een go. En alle partijen hebben uitgesproken dat de intentie er is... dat we ja, voor dat hun goed. goal kunnen gaan. Volgens mij zijn er ook een een zo heel grote verschillen. verschillen hè? Niet, hè? Nee. Of, nee, nee, op, altijd... op, op detaillering uh, natuurlijk wel. Ja. En dat is natuurlijk iets waar, waar we in de toekomst... dan verder over moeten gaan praten. Maar op hoofdlijnen, uh, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... Uh, denk ik dat er een aantal of thema's we, zijn... waar we, waar we ah. zeker wel uh, met elkaar aan kunnen gaan, uh, gaan bouwen... de komende vier jaar. Ja, Dat ja, ja. gaan druk worden voor je, hè? ja. Ja, het is heel erg zoeken om een goede balans te vinden hoor. Tussen ja. werk en de raad en privé. Ja. Ik heb gelukkig een, uh, nou ja, een, een goede man die, die nu nog echt even een stukje harder uh, loopt. Uh, <laughs> en we hopen inderdaad dat ik op een gegeven moment wel een uh, juiste rust en balans heb kunnen vinden. Dat het uh, dat dat allemaal weer, uh, weer goed gaat. Ja. ja, en veel lezen, inderdaad. Uh, we hebben al veel tips gekregen van uh, waar ik voor moet waken. En dat je niet uh, echt vanaf het begin af aan echt elke letter moet lezen, maar dat je echt moet ik beginnen met inderdaad hè, de samenvattingen zogeheten... Dan, dan, dan door te nemen. nachtje slapen en kijken van... goh, uh, wat zou ik willen zien? En dat je, dat je dan de stukken opnieuw gaat, uh, gaat lezen. Ja. Dat je ook een andere manier uh, pakt. Ja. Dus, maar het uh, ja, is natuurlijk zeker een uitdaging... al dat leeswerk. Maar ja, wat ik net ook al zei... We hebben een, uh, we hebben goeie, in onze partij hebben we goede mensen om ons heen... die, uh, die ook meelezen. Ook die dan ook kunnen bijpraten. We ja, en en dat zijn natuurlijk ervaren lucht. mensen. Hè? Dat ja, is zeker. De, en die helpen ja, je neem ze ja, mee ja. Uh, ja, ja, ja, inderdaad. Dat helpt mij zeker. En heb je dan ja. nog tijd voor sport? Of deed je niet aan sport? Nou, ik, ik deed wel aan sport. maar Leuk dat je dat vraagt. Confronterend ook eigenlijk wel. <lacht> ik, <lacht> ik, ik wil heel graag weer, uh, weer gaan sporten. Uh, ik ik, ik zit nog een beetje in dubio wat ik dan wil gaan doen. Uh, maar ik zei het eigenlijk gisteravond nog tegen, tegen een vriendin: dat ik zei: van, Goh, ik hoop dat ik straks weer wat meer uh, de rust heb, dat ik gewoon weer vaste dag heb om te gaan, uh, gaan sporten. Want uh, ja, ik mis het wel. Ik vind het wel heel fijn weer. Ja. Het is wel goed, hè, natuurlijk. Zeker. Ook nodig, hè, om je, om je, om je, om je geest en lichaam in balans uh, ja. te houden. Zeg. Ja, ja, en of dat nou weer gericht is op fitness, dat vind ik inderdaad heerlijk. Paardrijden ben ik gek op. Heb ik heb ook nu al een tijdje niet gedaan. Denk ik denk ah, oh, zeker met dit weer, dan denk je, oh, ik zou toch wel weer lekker uit, in de duinen hè? willen gaan rijden. Ja, ja, ja. ja. Nou, wie weet, wie weet. Ja. Toch? Het gaat weten. vast weer lukken hoor. Ja. Komt goed, ja. Nou, je hebt er in ieder geval zin in, dat ja. is duidelijk. Je bent ja. uh, fris, uh, zeg maar, ja. en dat is frisse, altijd goed. frisse wind. Frisse wind <laughs> uh, laten waaien, en een vrouw. Ja, en uh, nou ja, je hebt uh, inderdaad uh, twee uh, hele leuke collega's... Uh, waar je ook uh, je ja, aan vast kan houden... die weliswaar van een totaal andere ingang uh, zijn. Hè? Want dat zijn ja, natuurlijk absoluut. wel de drie partijen, om het maar even zo te zeggen. Ja. En niks ten nadelen van de wat lokalere partijen... maar de grote partijen, de partij van de arbeid, cda en VVD... dat zijn natuurlijk wel... Uh, ja, de partijen, de partijen die al heel lang met elkaar moeten samenwerken. En D66, ja. D66 ja. uiteraard. Ja, ja, maar goed, ja. ik heb het even over de vrouwen. Hè. De, de ja, drie, vrouwen ja, de vrouwen in de... De drie belangrijke vrouwen in de politiek, Zeker laat ik het. het maar zo even zeggen. Ja, ja. Maar volgens mij gaan jullie dat wel redden. Dat, ja, dat gevoel heb ik ook. Ja, ja, ja, ja, denk ja. ja, nou, ik ook. Ik heb er in ieder geval inderdaad veel zin in wat je net al, al aangaf. Ja. Nou, maar oh. ook leuk dat er ook veel jongeren, jongeren ook in ja. de partijen zijn gekomen. Hè. Dat, ja. dat scheelt ook... Ja, ja, ik heb ook idee dat het ook wel wat meer leeft. Uh, dat nu mensen ook echt denken van, nou, we gaan, we gaan ook echt wat, uh, wat aan doen. Ja, en ik hoop eigenlijk dat dat over vier jaar, uh, dat die ontwikkeling gewoon nog veel groter is. Ja, nou, daar gaan we in ieder geval voor. Jullie gaan ervoor, hè? Ja. ja. ja. jij gaat Ze ervoor. laten zien hoe leuk het allemaal is, hè. Want, uh, <laughs> dat, uh, en dan mensen enthousiast laten horen over vier jaar. Ja, natuurlijk. Ja, ja nou ja. En niet stoffig is voor nee, oudere nee mensen, zeker niet. maar iets waar je iets uh, kan bereiken. Ja, inderdaad. Goed, nou, uh, uh, dankjewel ja. voor je komst uh, ja, hier dank, naar de studio. En uh, heel veel succes, succes met, je, met ja. je politiek. Bedankt, en, uh, nou ik kom vast, en je uh, komt vast uh, de komende jaren ja. nog wel eens, uh, zeker, wel eens bij gaan je. Ga dan uit. Goed, fijn weekend. Volgens dankjewel. mij gaan wij uh, muziek luisteren van Santana, Life is a Lady. Dankjewel. En ja, morgen is het uh, Spaanse zondag bij Donna Ja, gezellig. Goedemorgen. Wat, wat is dat? Goedemorgen. <laughs> um, nou, de ga temperaturen gaan meewerken, lijkt ja, het erop. Oh, Dus Prachtig mooi weer. En uh, ik dacht, ik wil uh, een keer wat anders doen in plaats ja. van een hele weekend open dag. Ga ja. gewoon één relaxed uh, middag met sangria, tapas. Oh. En heel veel nieuwe kunst. Dus uh, nu mijn atelier die, die hangt helemaal vol met kleine werk, grote werk. En ook uh, ben ik bezig met een groot project. Okay. Dus iedereen kan een kijkje nemen bij mij en een glaasje meedrinken om die uh, lente te vieren. Heb je veel nieuw werk uh, gemaakt de laatste ja. tijd? Ja. <laughs> Vooral in mijn uh, nieuwe stijl. Dat is uh, met heel veel beweging, veel dynamiek. Meestal is het. Uh, Iets meer onder controle. Al die lijnen, al die kleuren... Ja, ja. heb ik ja. een vaste idee wat ik ga maken. En dat maak ik eerst de tekening van. En dan voer ik het uit. Maar dit is meer uh, los. Dus heel veel energie zit erin. Heel veel kleur. En uh, dat wil ik graag laten zien aan iedereen... waar ik mee bezig ben geweest. Sowieso hou je van kleur. Even ja, nog een uh, kleur terug naar uh, Gertone, Die is toen ja. straks oh, vergeten ja, ja. te zeggen dat uh, Donna Kobani <laughs> ook meewerkt aan de ja, nieuwe ja, entree ja. Uh, van Zandvoort. <laughs> dus bij deze hebben we dat gecorrigeerd. Heel mooi. Maar wat ga jij doen bij nou, de entree? Ik ben nu echt heel druk mee bezig. Dus uh, ik zit natuurlijk al het commentaar van iedereen die, uh, die vindt het spannend. En ik ook. Want dat is echt mijn vaste wandelroute. Mijn atelier ja. zit vlakbij het station. Dus ik ja. loop heel, uh, heel vaak langs. En ik denk, ja, hier moet er echt wat gebeuren. Dus ik ben heel blij dat die gemeente... dat samen met wat kunstenaars wil gaan doen en aanpakken. Dus ja, prachtig ook voor mezelf wil ik dat uh, een hele vrolijke wandeling maken. Ja. Ja. Dus uh, de hele entree, als je loopt vanaf het station naar de passage... Dat ja mag ik aanpakken en uh, daar Echt, heb ik waar? hele oh. grote kunstwerken nu uh, in, in mijn atelier. Ik ben al uh, tijd begonnen, dus uh, en ook heel veel kleine dingen... en het wordt een beetje verrassing, maar heel speels en vrolijk... en een beetje Venice Beach, beach-style aan zee. Okay. en wat, wat, wat moeten we ons daar... Uh, wat... Voorstellen? Wat, dat, wat, wat houdt dat in? Ja, er komt in ieder geval heel veel met hout en felle kleuren en echt een strandgevoel. Dus als je daar doorheen loopt, dan, dan weet je dat je echt op het strand bent. Dat, uh, dus met. Maar ja, je, ik neem aan dat je dan aangepaste kunst daar gaat plaatsen. Want als je jouw ja. doeken daar neerhangt, dan het weer en het regenbui, dan is het zo klaar. Maar ja. wat, wat, wat ga je dan doen? Ga je zeg maar de, de muren of de zijkanten of. Zeg maar iets wat er in dat pad zit. Ga je dat bewerken en schilderen? Moet ik dat zo zien? Ja, ik doe nu uh, vooral uh, voornamelijk de meeste in eigen atelier. Dus uh, samen met mijn man. Hij is heel handig met hout. Dan, uh, wij bouwen wat dingen. En okay. ook... Uh, ik ben met alles aan het schilderen. In mooie felle kleuren. En er komen ook wat teksten hier en daar. Dus mensen hebben ook leuke fotomomenten. En... Uh, er wordt ook een sprookjesbos met allemaal gezegdes over het strand. Pannen. Dus ik geef niet alles weg. Maar het, nee, wordt echt, doen, niet, uh, nee, het wordt heel speels en leuk. En de bedoeling is dat mensen het plezierig vinden om daar doorheen te lopen. En ze weten dat ze echt onderweg zijn naar het strand. naar het strand. Leuk, naar ja. Ja. Het is een hele leuke uitdaging. Ja. Ook een groot project. We zijn met meerdere kunstenaars bezig. Ook Marianne Rebel. Hilly Jansen ja. heeft een beetje leiding gegeven. En ook de jongens van Mr. Paint. Zijn ja. ze met drie spraypaint kunstenaars Druk bezig. En ik, ik loop er steeds langs. Het ziet er goed uit. Ja, het ziet er heel mooi uit. En elke keer denk ik... Oh, ik moet dat aan het Maar het is heel groot. Dus ik ben <laughs> <laughs> stukje bij stukje. Ik wil ja. dat er in één keer... Dat, het, dat is, er iets ja, te ja. zien is. Dus uh, in plaats van elke keer een Deze klein stukje, beetje. Ja. Maar... Uh, ja, kom morgen spannend, langs en kan je een soort preview uh, krijgen. Van ja, dat al is hangen. het, dat wou ja, ja, ik dat ook even zeggen. Doen. Dat uh, mensen die dus uh, <laughs> nieuwsgierig zijn... naar wat jij uh, in ieder geval in gedachten hebt... om daar bij de entree te maken... die kunnen dus morgen vanaf drie uur bij jou thuis... Ja. in de Van Spijkstraat, hè, mag ik wel zeggen. Ja, nummer 104. Van Spijkstraat 104... Uh, het, jouw huis is absoluut te herkennen. Want als ik er langs fiets of ik loop er langs... dan denk ik, Dat oh ja, hier woont Donna. Je ja, kan er kan niet, je omheen. niet omheen. <laughs> je huis is vrolijk en kleurig... en uh, ziet er al een, aan heel de buitenkant ja. ook heel gezellig uit. En uiteraard... Uh, ik, ik ben al een keer bij de kunstroute bij jou thuis geweest. Uh, daar ja. was het uh, heel gezellig toeven. Altijd. Met een hapje en een drankje. Ja. Dus daar kom je niets uh, aan uh, tekort. Dus ja, ben je nieuwsgierig? Ga vooral morgen naar Donna op haar atelier... Van Spijkstraat 104. Uh, behalve dit, zijn er nog andere projecten waar je zeg maar, mee bezig bent? Nou, ik heb een heel groot doek. Die, omdat dit uh, met de passage komt tussendoor. Ik ben nog bezig met een hele aparte vorm van een nieuwe doek. Heb ik gespannen en die staat klaar, heel groot. En het is een afwijkende soort vorm. Dus uh, ik heb. Nu nieuw nieuw, voor je. Ja, nu voor, voor mij. En uh, met dit stijl heb ik ook uh, een stukje meer vrijheid. Dus ik ga een beetje meer experimenteren. Ik heb ook, uh, buiten die grote werk, heb ik ook nu kleintjes. Want ik ben bezig met schilderen op hout, sowieso. Dus ik denk ook voor mezelf wat kleine dingen op hout. En ook kleine beelden, ook dingen voor onder de 100 euro. Want ik begrijp dat niet iedereen heeft een groot budget... of een groot huis voor een, uh, een groot schilderij. Maar kleine dingen ook voor onder 100 in de tuin, uh, beelden en schilderijen, zeefdrukken. Ik geef drie zeefdrukken weg morgen. Dus toch. tussen drie en zeven, als je even langskomt, dan maak je kans om zeefdrukken uh, te winnen. Nou, dat is niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. <laughs> <laughs> dat is leuk. Ja. Maak, maak eens kennis met kunst, hè, ja. want uh, het is en, toch nog een beetje voor heel veel mensen een soort uh, ja, een drempel een waar een ze drempel. over moeten. Ja omdat dat dan, ja, Ze vinden het spannend, terwijl kunst eigenlijk voor iedereen is. Hè? Het is nou Op deze de... manier, wat ik ook wil uh, een beetje nabotsen... is als je bent bij een opening bij het Zandvoorts Museum of zo, je maakt ja. een drankje, een hapje, je maakt ook een praatje met iedereen... je leert nieuwe mensen kennen. Ja. En sociaal, ik vind het leuk, is het ook, ja, het, ja, sociaal gelegenheid. En uh, kun je gewoon een beetje rondlopen en kijken ja, waar ik mee bezig ben. Ja, en nu ook mooi weer voor in the town en, uh, de town. De deur staat uh, wide open. altijd heel gastvrij, ben <laughs> jij nou, dat, ik geniet er ook van. Ik ja. vind het leuk om met mensen te praten. Want anders, als het via galerie uh, loopt of zo... dan ben ik niet altijd aanwezig. En hier, hier wel. Dus nou weten, wij weten dat jij uh, zeg maar een tijd geleden in Zandvoort uh, bent komen wonen. Ja. Wil je dat nog even zeggen een keer? Over hoe, hoe het nou gekomen is dat je in Zandvoort uh, terecht bent ja, gekomen? Ja, nou ik kom uit Californië. Dus uh, als er wat Californische elementen, zoals die palmboom op de boulevard, daar word ik helemaal blij van. Dan denk ik, uh, en dit soort weer, dan ben ik helemaal gelukkig. helemaal gelukkig. Ja, ik ben helemaal gelukkig. De winter voor mij duurt een beetje lang. Maar nu is het lente en kleur, en daar uh, ben ik heel blij. Verliefd op een Nederlander geworden en dus uh, nu meer dan twintig jaar woon ik in Zandvoort. Wij hadden hier een kunstgalerie op de Kerkstraat zijn we begonnen. Mm -hmm. En verder en verdiept in de kunst. Ik ben altijd met kunst en cultuur bezig. Ook de uh, Art Walk organiseer ik al een uh, paar jaar. In. Altijd druk bezig met kunst en cultuur in Zandvoort, dus mijn hart is echt hier. Dus ik vind het leuk om ook... Uh, met mooie projecten mee te werken. En de man ook. Hij ja. maakt ook hele mooie dingen. Ja, hij, uh, hij helpt zeker met alles... qua beeldenhoud ja. van de hele sterke werk. Dat kan hij. <laughs> dus ik ben van het schilderen. Maar als ik iets wil vormgeving hebben... of nu met die houtproject... Ja. dan is het super, we zijn echt een team. Dus uh, wij kunnen heel veel maken. Ook van mobiles naar beelden van alles... Ja, een beetje he, dat, dat heb je ook uh, gemaakt. Ik, dat heb ik ook gezien toen ik bij jou was. Ja, klopt. Dat, was, dat vond ik erg verrassend, wat je had gemaakt. Ja, een en, stoel? Ja, precies. Je een bankje en een en stoel. Een we hebben een stoel. nieuw bankje, die staat ook klaar. En uh, verschillende ideeën. Als wij met z'n tweeën wat ideeën hebben, dat kunnen wij heel veel vanzelf uitvoeren. En je maakt ook en, uh, op, uh, op uh, zeg maar bestellingen. Dus als mensen ja. bijvoorbeeld zeggen: mm. van Nou, ik. ik, he, uh, ik heb iets nodig voor in mijn hal? Want daar mag iets moois komen te staan. Het moet functioneel zijn, maar het mag ook kunst zijn. Ja. Dan maak je dat dus. Zeg ja, maar absoluut. Toegepaste in opdracht. kunst vinden we interessant. Alles in de opdracht kunnen we maken van beelden, schilderijen. En ik vind het er ook altijd leuk om uh, een beetje een aparte opdracht te krijgen waar ik denk, hmm, dat dat kunnen we realiseren. Ook met festivals ben ik vaak uh, bezig om iets buiten wat goed. Tegen het stoot kan. Tegen alle weersomstandigheden. Ja, dat want dat is moet ook zo kunnen. kunnen ja, ja. Maar ja. dan uh, dat je. De bedoeling is van alles wat wij maken. In die atelier. Dat je echt vrolijk. Dat je blij van wordt. En dat geeft je een goed gevoel. En dat, uh, dat is iets wat ik wil graag uh, overbrengen in mijn leg je, werk. Leggen jullie er ook in. Hè? Ja. Ja. ja. beelden. Zijn er ook dingen die alleen maar van jouw man zijn? Die zeg maar hij echt helemaal solo heeft gemaakt? <laughs> of is het eigenlijk altijd Het is altijd een samenwerking. Voor samen. uh, de meeste dingen, ja, het is wel een samenwerking. Maar uh, ik heb het laatste woord vaak. <laughs> Dus is ben je de baas, hè? Ja, dus, uh, het is Atelier Corbani en dat ja. ben ik. ja ja ja ja ja Dus vaak uh, kleine details. Alles moet goed afgewerkt zijn. Ja. Ik wil dat mijn naam erop kan staan. En dat, uh, ik, ik, ik denk ik dat jouw man ook dat ook prima accepteert. Hè? Dat, ja. dat jullie samenwerking eigenlijk gewoon... Nou ja, het is één naam. En de meeste... De, uh, met die beelden, dat zijn mijn tekeningen. Dat zijn eigenlijk de figuren uit die schilderijen. Die worden drie-dimensionaal geïnterpreteerd. Dus het is vaak dat soort dingen. Maar dan ook met andere dingen. Dan, uh, nou ja, het is geweldig om iemand te hebben waar je goed mee kan samenwerken. Dus ook ja. met die safe-drukken. Ik heb wel safe-drukken ook zelf aan meegewerkt. Dus van verschillende processen. Hoeveel meer je zelf kunt doen in huis. Hoe meer mogelijkheden voor, uh, ja. voor alles. Ja. Ja. Wat heeft ja. hij zeg maar, bij jou ingebracht van techniek... Wat je eerst niet deed en wat je dan nu wel doet? Wat zeg maar zijn techniek is wat hij aan jou heeft overgedragen? Nou, Ik denk ook meer dat uh, industriële en ook openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Want als het dan mij ligt, zit ik waarschijnlijk alleen maar achter de schildersezel. Want dan, ik, dat vind ik heel fijn. Ik vind het heel leuk om met Oliverf te schilderen. Maar verschillende soorten technieken proberen. Zodat we alles kunnen zelf doen en um, aanbieden. Dus verschillende mogelijkheden. De hele beeldproces. Alles wat in hout gemaakt kan worden. En uh, in metaal. Dat uh, Hij is nu uh, ook bezig dat hij kan lassen. En uh, meer industrieelachtige achtige dingen. Dat, uh, dat is nu mogelijk. En dat zou ik niet in mijn eentje kunnen. Dus <laughs> dat is wel leuk. Om... Nou, dat is mooi. Ja. Hij houdt jou dus ook uh, gewoon scherp. zeg maar scherp uh, in, in de techniek. Ja, en, en altijd de... nieuwe dingen. Een beetje nieuwe. Uh... Dingen proberen en ook een beetje volgen van welke kant op. En zeker met, je, je moet social media een beetje kunnen bewerken nu. En uh, daar heb ik ook niet zoveel verstand van, maar ik probeer het wel. En uh, ja, dat is ook niet onbelangrijk met uh, PR en publiciteit. Super. Dit kaart, uh, ja. dat kan hij wel maken. En, oh ja, dat uh, maakt hij ja, ook. Even over social media gesproken. Jij uh, ja, doet mee zeg maar, aan de entree van Zandvoort. Is dat ook op social media nog ergens te volgen? Of te zien dat je zegt van kijk daar is af en toe naar. Want daar Daar gaan we wel zie. voor zorgen. Dus uh, ah, dat komt ah. wel. Als er iets is die ontstaat. Daar gaan we echt uh, achteraan. halen. Je hebt een ja. Facebook pagina. Nou, nog niet, maar het uh, komt wel. Mijn Facebookpagina, corbani.com. en als er iets is, dan ga ik zeker Staat doorverwijzen. Daar. <laughs> ja, dus daar kunnen mensen Absoluut. Ja. En uh, Donne, heb je al nog uh, uh, exposities? Op dit moment of heb, heb je, ik dit, en dan is het even rustig. rustig, zomer. Ik vind het heel leuk, mijn moeder komt op bezoek oh. uit Amerika, oh. dus <laughs> daar uh, verhoog ik me op en... Uh, een beetje genieten van de zomer. En verder werken met mijn nieuwe stijl. Kijken waar het mij naartoe maar brengt. Toe gaat, ja. En dan in de herfst gaat het weer Leuk, want jij probeert altijd iets nieuws, hè? Weer, uh, ja, ja, toch. Uh, nee, toch Trouwen mijn eigen stijl blijft herkenbaar, ja, maar. Ja. Op een andere manier? Andere manier, ja. ja. Ja, nou, het kaartje wat je ons gegeven hebt, dat, uh, dat, is, dat heet Fountain, Fountain of, of, youth. of Youth. Dat ja. is deze. Ja. En, en dat lijkt ja, me ja. Ja, heel erg mooi. Ja, goed. Nogmaals, mensen moeten gewoon gaan kijken bij Donner. Op de Vosperkstraat. Ja, 104 ja. morgen van 3 tot 7. En er worden drie... Drie zeefdrukken. Ga, ja. ga je weggeven. En, ja. en heb je daar een soort loterij voor bedacht? Of? Ja, ik heb een loterij. Dus alle bezoekers kunnen een uh, naam en een uh, blikje doen. En dan oh. als je geluk hebt, dan uh, trek ik je okay. na. Okay. En dan dus krijg je ze bericht en dan mogen ze het komen halen. Ja. Bijzonder. Het is wel goed om uh, aanwezig te zijn. En dan maak uh, ja, ik het ga Morgen is het weer, hè, voor Sangria. Dus, uh, ja, ja, heerlijk toch? De ja. weer uh, zon, ik kan, uh, lekkere hapjes. We gaan echt Tapas, genieten. Tapas, ja. sangria, kava. Leuk. Goed, nou. Ja, ja go, go, als go, je go, nog go. iets... Wil je nog ja. iets vertellen? Ja. Nee, dan dat was het ik, maar in. bedankt in ieder geval. Vind ik altijd leuk om op de radio te komen. En je ik bent altijd hem uh, morgen. Heel veel succes Dank morgen. Je okay. Ik wil helaas niet, want anders dan zou ik zeker bij je langskomen. Volgende keer. Volgende keer ben ik erbij. <laughs> okay. We gaan uh, weer even een uh, heerlijk muziekje. Deze is trouwens, ik moet even heel voorzichtig zeggen... Hoe ik dit ga uitspreken Het is uh, José Luis Perales Es cuando esa música Nou, nou. Dat, met, dat kan Wel alleen maar goed zijn oh, <laughs> dat komt ie Hoy el tiempo me devuelve a ti Escuché en la radio tu canción Y me quise escapar al rincón de ese bar Donde un día te hablaba de amor Por el cielo cruzó una estrella fugaz Y tu imagen se desvaneció Y miré alrededor y me puse a bailar Al compás de esa música Pero no estabas tú Estabas tú Tienes la imagen del tiempo aquel que nunca volverá Pero no estabas tú Pero no estabas tú Eran las notas de una canción que me hizo recordar Hoy el tiempo me devuelve a ti, el reloj no para de correr Ese pájaro azul cantará hasta morir para nunca volver a nacer Hoy he vuelto a escribir una nueva canción que quizá nunca escucharás Hoy he vuelto a sentir el verano en la piel escuchando esa música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 en er zijn twee heren bij ons aangeschoven in de studio. Mark, Nico, Remijn en Roy Dongen. En wij praten over Pride at the Beach. Wat was het geweldig vorig jaar. Ja, het was heel erg geweldig het... vorig jaar. Dus we vonden dat een mooie aanleiding om door te gaan natuurlijk. Na de ja. evaluatie. En uh, vanaf nu gaan we het hebben over wat er allemaal gaat komen in, het, uh, in de nieuwe Pride 2018. Pride de tweede 2018. versie, hè? De tweede versie. Nou, ik wil toch nog wel even ja. iets over vorig jaar zeggen. Want ik vind niet dat we daar uh, overheen <laughs> moeten praten helemaal. Je krijgt echt genoeg tijd om te vertellen wat je Gelukkig. dit jaar gaat doen. Maar het was zo verrassend. Het was zo fantastisch. En wat ik vooral erg uh, nou, mooi vond, was uh, de, de, het publiek. Wat van jong naar oud. en alle soorten <coughs> mensen bij elkaar. Iedereen, die he? met elkaar. Ja. Uh, die optocht instapte. zo van. we willen laten zien. dat het. dat het kan en dat het moet. en dat er geen taboe is. Ja. Dat was eigenlijk. Dat was ja. Wat, ik, wat ik wilde zeggen over vorig jaar. En dan mag jij nu ratelen over te wat er dit jaar... Daar nou, ben ik heel blij mee natuurlijk. Ik ben ook maar te gast, dus ik moet altijd wel afwachten hoeveel tijd ik krijg. Ja, yes, ik genoeg tijd. Maar nee, dat is nou precies de reden waarom we ook weer doorgaan met de Pride. Um, wat het heel mooi was in, uh, in Zandvoort... is dat je echt kon zien dat het een, een Pride van verdraagzaamheid was. Het was niets leuker dan dat ouders uh, hun dochter op foto laten gaan... met een drag queen of een zoon met Mr. Letter nee. Finland. Ja. Uh, het, het maakte allemaal niet uit. Iedereen deed mee, iedereen ja. feestte mee. Van jong tot oud. En ja, Pride gaat eigenlijk gewoon om het recht om te houden van wie je houden wilt. En ja. dat dat niet gediscrimineerd mag worden. En dat je verder moet zijn wie je bent, zolang je een ander maar niet kwetst. En dat is het belangrijkste. En het hadden weer u... werkt ja. ook mee, ja. want het was natuurlijk een fantastische dag. Hè? Ja, maar ja, we hebben niet een regenboogvlag als symbool. Dat betekent altijd een regenboog komt na de regen. Dus dat is. Dat is, het waar. is, altijd, dat is waar. altijd goed. Ja. Dat komt helemaal ja. goed. Ja. Helemaal goed. Ja, maar hadden jullie het verwacht eigenlijk? De drukte? Vorig jaar, ja? Nee, dat nee. had niemand verwacht. Want ook de NS uh, moest een trein aankoppelen omdat de trein te vol was. Uh, en ik stond ochtend op het station om tien uur... en ik zag daar een paar zielige vlaggetjes hangen en één of twee vrijwilligers. Dacht, en ik oh, oh. ging naar huis om nog wat spullen op te halen. En ik, met lood in de schoenen liep ik weer terug. En ik kwam ondertussen wat gezellige zandvoortjes mee. Die dachten, we gaan die wel komen. Ja. En ik kom op het station en er komt een trein aan... En er, nou ja, jan Nico zit in maar die, die stond op een, een of andere onmogelijke plek om daar mm -hmm. foto's van te maken. En er stroomde een zee van mensen uit ja. met een enkele verbaasde toerist van wat, wat gaat hier gebeuren. Ja. Maar over het algemeen allemaal mensen die in die stoet meekwamen. Ja, ja. We hadden gerekend op een feest met vijf, zeshonderd man. Uh, en het zijn er een paar duizend geworden. En op het plein stonden echt gewoon uh, over de vijftien, 1600 mensen. En dat is ja. Ja. ongelooflijk. Fantastisch, hè? Iedereen was ook ja. nieuwsgierig. Hè? Want ja, ja, dat is wat, wat, natuurlijk ook wel zo. Niemand kende het. Is, het niemand natuurlijk. wist ja. wat er wat zou gaan gebeuren. Ja. Ze hadden wel een klein beetje een idee hè, wat er aangekondigd was. Maar eigenlijk was het een hele grote verrassing. Dus heel veel mensen waren naar het station gegaan. En met name hè, de, de, de, de, de ouders met kinderen, grootouders, uh, iedereen ging kijken van oh, oh, oh wat gaat er gebeuren? <laughs> de, hè, want de drag queens waren aangekondigd. Ja. Nou, ja. dat vinden mensen natuurlijk altijd ja. prachtig om te zien. Zagen er ook prachtig uit. Dus. Dat verrassingselement is een beetje weg. Wat, ja. wat voor nou. verrassingselement hebben jullie voor dit jaar in gedachten? <tie> oh oh. Nou, volgens mij heeft Jan-Nico daar, sorry, Mark-Nico daar wat ideeën over. Dus geef hem even de microfoon. Ik zal even voorstellen. Mark-Nico is bij ons gekomen om de communicatie met name te versterken. We hebben natuurlijk altijd goede mensen nodig om die pride te organiseren. Steeds meer vrijwilligers, wordt ook steeds groter, dus ook steeds meer te doen. Nou, wat is het dan idealer als je een communicatiedeskundige vindt, die zegt ik wil graag meedoen, en gelukkig ook nog eens een keer van de doelgroep is, zodat we ook iets organiseren uh, wat wel relatie houdt met datgene waar het om ging oorspronkelijk. Ja, Goed. Kijk. Mark Nico, vertel, wat gaat er voor verrassingselement komen? Of ja, dan is het geen verrassing ja, meer natuurlijk. Nou ja, een beetje. Kijk, natuurlijk, voor ons blijft dat ook de verrassing. Hoe kleurrijk, hoe bont uh, de parade uh, dit jaar zal uitpakken. Als ik de foto's van vorig jaar terugkijk, nou, dan, dan blijf ik glunderen en blijf ik Echt genieten. Het, het, het was meer dan een feestje. En dat kunnen we dit jaar... Ja, wat je noemt... Het verrassingseffect is er wellicht vanaf. Met het nieuwe thema... Uh, heroes, uh, helden... Hè, wil ik juist ook... Uh, de mensen hier in Zandvoort... Wel kietelen. Wil ik ze echt even prikkelen van... Kom op, laat even je creativiteit gelden. Laat zien wat je in huis hebt. En dan is het... He. Be a hero. Ja, precies. Maar in een hele brede betekenis. He, als we nu focussen op uh, uh, Superman uh, en, en alle he, stoere dames uit de Hollywoodfilms. Dat is denk ik iets te smal. En dan lijkt het me fantastisch als heel Zandvoort meedenkt van hoe kunnen we dat thema voor dit jaar helden nog breder uh, presenteren. En hebben dus volgende week... de hulp in de van de Zandvoortse Ja, die moeten het doen. Ja, ja. ja, Kom op, dat, uh, maar dat gaat lukken. <laughs> dat en die, die helden, hè, volgende week hebben we de lintjesregen. Uh, de week daarna hebben we ook weer uh, de dodenherdenking. Hè, dan zijn er altijd wel weer van die momenten in het jaar... om even uh, de helden uh, te benoemen, te eren... Ja. En dan is... Kijkbreed. Ja, de ja. Pride is natuurlijk wat, wat, wat kleurrijker, wat vrolijker. En, en dat moet het feest. ook dat moet het zijn. Het is een festival, het is een feest. Uh, maar in die richting, hè, de striphelden... De, ja, de, ik, ik denk dat dat wel uh, verrassend uh, kan uitpakken dit jaar. Ja, spannend. Ja. De, en de route, zoals die vorig jaar is gegaan... Nou, die was op zich prima. Maar... Heb je daar nog een, een, een verbetering of een andere gedachte over gekregen? Nou, het, het kon niet ja. beter, want we hadden natuurlijk gewoon vanaf het station over de boulevard... Nou, dat is natuurlijk uniek, uh, door de Kerkstraat naar het plein. Dat, dat, dat blijven we weer zo doen. Uh, we gaan daar wel het feest uh, nog groter aanpakken. We verwachten zeker dat het zo groot wordt. Uh, en dan gaan we ook zorgen dat er een goede overloop komt vanuit het feest op het plein... richting de uh, Haltestraat en het Wapen van Zandvoort... Uh, Amsterdam Beats Hotel uh, gaat weer groot uh, meedoen. Uh, we hebben natuurlijk een uitgebreider programma. We proberen het wat uit te smeren. We hadden vorige keer wel heel veel evenementen tegelijk. Dus de opening op het plein, de opening van het museum, de expositie... Uh, het filmfestival, het vond eigenlijk tegelijk plaats. Nou, dat is eigenlijk zonde. Als je denkt, ja. van, nou we hebben zoveel mooie momenten... dan moet je die een beetje uitsmeren. Dus dat gaan we een beetje spreiden. Dat gaat in ieder geval gebeuren. En ja, nog even terug te komen op dat verrassingselement... Um, het blijft altijd weer een verrassing wat iedereen zal doen en bijdragen in Amsterdam heb ik meegedaan aan de eerste prides om die te organiseren toen ik lid was van gay business